10 uur, dikte Hark met het NOS Journaal. In het noorden van de sinai woestijn is een deel van een belangrijke gasleiding ontploft. Volgens getuigen op de Egyptische staatsdivisie was er een luide knal te horen en ontstond er een vlammenzee. Het is onduidelijk of het gaat om de gasleiding naar Israël of naar Jordanië. Verschillende Egyptische autoriteiten gaan ervan uit dat de explosie een aanslag is van saboteurs... die misbruik maken van de onrust in het land. De Egyptische leger heeft de gastoevoer afgesloten. De Israëlische media zeggen dat de gastoevoer naar Israël alleen uit voorzorg is afgesloten en dat er geen grote problemen zijn. De gaspijpleiding is voor Israël van groot belang. Egyptisch gas wordt gebruikt in een kwart van de Israëlische elektriciteitscentrales. Op het Tahrirplein in Cairo is de nacht redelijk rustig verlopen. Na het massale protest van gisteren bleven vannacht duizenden demonstranten op het plein achter. Er waren korte tijd schoten te horen. Waarschijnlijk waren dat waarschuwingsschoten van het leger... om aanhangers van president Mubarak weg te houden bij tegenstanders van de regering. Voor vandaag staat geen grote protestmanifestatie gepland. Wel voor morgen. Bij een schietpartij in Rotterdam-Noord zijn vannacht drie gewonden gevallen. Na een melding over een schietpartij in of bij een huis kwam de politie kijken. Op straat werden gewonden gevonden. Later werd er nog één aangetroffen in een auto op de A20. En ook in Dordrecht trof de politie nog een gewonde aan. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ze zijn alle drie aangehouden. Ook twee andere mensen zijn aangehouden. Wat de reden was voor de schietpartij is nog onduidelijk. Op Schiphol moeten reizigers nog steeds rekening houden... met vertragingen en geannuleerde vluchten door de harde wind. Reizigers wordt aangeraden om de websites van luchtvaartmaatschappijen... en teletext in de gaten te houden voor actuele informatie. De treinen in Noord-Holland rijden wel weer volgens de normale dienstregeling. En ook de veerdiensten naar de Wadden varen weer op schema. Het weer nog kans op motregen langs de kustwaart... het krachtig tot stormachtig met zware windstoten. Temperatuur rond 10 graden, morgen weinig verandering. Er staat dan wel iets minder wind.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 Nu gebeurt het in Tunesië en Egypte in Jemen. Dertig jaar geleden was het in Iran. Het volk kwam in opstand tegen een door het Westen gesteunde dictator. Dood aan de Shah's kandeerden duizenden kelen. Er vielen honderden doden, maar de revolutie slaagde. En de Shah vertrok. Daarna kwam de kater. Andere tijden, vanavond, tien over half negen, Nederland 2. Ik ben Rien van den Berg en werk in de bouw. Ik hou van hard werken en daarna stevige kost. Maar ik heb wel mijn grenzen.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 Tros nieuws show. Presentatie: Peter de Wies en Mieke van der Wij. 3,5 minuten over 10. Welkom terug bij het laatste uur van de nieuws show. Over een minuut of twintig is Pieter Steins... Chefboeken van het NRC. Ook onze chef-boeken. Volgens mij had je nog wat leftovers van de vorige keer, oh, of niet? En klikjes. <laughs> klikjes, ja, ja, ja. Dat klinkt wel heel <laughs> erg... Uh, was dat zo? Of vergis ik me nou? Ja, ja, nee, ik, ik, ik, vorige keer was er een, een hele mooie bundel van 100 Franse gedichten waar oh, ik niet aan was toe het, was ja. gekomen. Dankzij uh, onder andere Humberto Eco en, uh, ja. en meer van dat soort dingen. Dus daar ga ik het natuurlijk dadelijk over hebben. En uh, Ik heb nog andere poëzie bij me van Hagar Peters, omdat we natuurlijk ook Nederlandse literatuur uh, moeten vertegenwoordigen. Uh, en een uh, prachtige uh, historische roman van Marguerite Jorsenaar... waar ik het over ga hebben. Een atlas van het hiernamaals. Met heel veel tekeningen en een uh, prachtige... Uh, bewerking van de verhalen van Edgar Allan Poe door Lou Reed. Althans, de bewerking van Lou Reed is misschien nog niet eens zo prachtig... maar er zitten schitterende tekeningen bij van een Italiaanse tekenaar Lorenzo Matotti. En Lou Reed heeft ze herschreven? Uh, nou, Lou Reed heeft het werk van Edgar Allan Poe genomen de korte verhalen. Die heeft daar samen met Robert Wilson, een vrij bekende Amerikaanse theatermaker... heeft hij er een toneelwerk van gemaakt of een, ja, een muziektheater ja. van gemaakt... Echt, dat is erg goed. Die, uh, die plaat die heb ik ook. En dat is echt ja, goede muziek, goede acteurs. Tief Boucher, meer echt beroemdheden die daarin zitten. En uh, dat is nu een boekvorm verschenen, dat is vertaald. Nou, daar ga ik het dan over, over hebben natuurlijk. En uh, dat is getekend. Er zijn, zitten tekeningen bij van, ja, misschien wel de beroemdste. Hij was begonnen als striptekenaar. Maar het is eigenlijk een kunstenaar, uh, Lorenzo Matotti. Maar eerst nog, eventjes, toch nog even wat zeggen over het nieuws van deze week. Want ik was, gisteren was ik op de... Uh, bezig bij een nieuwjaarsreceptie. En toen werd er een speech gehouden door de uh, uitgever Robert Ammerlaan... en die uh, begon met het citeren van, uh, van zinnen van Harry Mulish die niemand kende. Eerst moet je natuurlijk nog denken, wie, wie wordt hier geciteerd? Maar dat bleek Harry Mulisch te zijn, maar dat was onbekend werk. En die kondigde dus aan dat er... we wisten wel dat er onbekend werk van Mulish nog ergens in een la lag... Maar dat er uh, op zijn eerste sterfdag, op 30 oktober... een uh, novelle van hem gaat verschijnen die hij niet helemaal heeft afgemaakt. Maar het bijzondere daarvan is eigenlijk dat hij die dus vrij recent nog heeft geschreven. Terwijl iedereen, tenminste ik, dacht in ieder geval... misschien ben ik naïef, maar iedereen dacht dat hij gestopt was in 2001... met schrijven toen hij Siegfried had gepubliceerd. Een hele succesvolle roman. En die roman die eindigt zo'n beetje met de woorden... daarna niets meer... Het zit natuurlijk in het verhaal. En dat was eigenlijk een soort mooie eindpunt. En zo heeft, dacht ik, ook Mulitsch het altijd beschouwd. Die heeft er ook wel grapjes over gemaakt. En nu kwam daar dus inderdaad, plotseling kwamen daar, kwam daar naar buiten dat, dat die. Die novelle wordt uitgegeven. Dus mm -hmm. dat, was, dat was wel een, een leuk nieuwtje. En een van de zinnen was... Vanochtend heeft de werkelijkheid me een loer gedraaid... die ik haar niet gauw zal vergeven. Nou, als je dat als eerste zin bij een novelle hebt... kan het toch nog wel wat ja, worden, denk dat ik. Dat is, een mooie. Ja, is echt, een, echt een goeie. Maar goed, en uh, nou ja, we, uh, de bestseller strijd tussen Koch en Kluun... die gaat uh, harder door natuurlijk. Uh, Wie staat er de, op één? Ja, volgens, volgens mij is Koch. het letterlijk. Nee, letterlijk op één staat Kluun. Uh, want de, de, de cijfers van de CPMW, top 100, die kwamen deze week. En er waren dus de 1 en 2, waren bezet door uh, Kluun en Koch oh, in die volgorde. En uh, dus ik geloof dat ze er een ontzettende hekel aan hebben dat ze tegen elkaar. Af op worden gezet, eigenlijk. Dat ging meteen ook al. Dat ook, he? begon ja, ook echt ja. ja, dan moet je ook maar niet in dezelfde een tijd een boek uitbrengen. uitbrengen. Nou, het was dezelfde week toch? Hoe je het went of verkeerd, dit is natuurlijk ook, die koch en dat is ook een zegen voor de boekhandel. Het is een slappe maand, hè? Dit is de maand voor de Boekenweek. Er worden bijna nooit boeken verkocht. Oh. En nu heb je die enorme barrage van. Ja. Uh, nou ja, goed. Het is echt een cadeautje voor de, voor de boekhandel. Dat die twee dingen als het ware tegen me ingaan. En, oh. en voordat de boekenweek begint, is, het dus, is, is er al een deel van de buit binnen die je in het hele jaar nou, moet halen. Dus het dus is echt fantastisch. Oké, okay, dat en meer dus over een kwartiertje. Besluiten de nieuwsjour vandaag met regisseur Brun Kuit. Hij ontrukte de bekende hoorspeldetective uit de jaren 50. Paul Vlaanderen aan de vergetelheid. En hij maakte er een toneelstelling, toneelvoorstelling van. Goed, maar we beginnen met een beetje Egypte in het achterhoofd. We beginnen met. Pleinen. Het plein van de Hemelse Vrede, Place de la Bastille... en nu dus het Tagrierplein in Cairo. Al twaalf dagen zoomen de nieuwscamera's onafgebroken in... op de emotionele en gewelddadige tafereelen op het inmiddels wereldberoemde plein van de Egyptische hoofdstad. Maar er zijn nog talloze pleinen... die meer zijn dan een voetnoot in de geschiedenis. Menig opstand, protest en revolutie begon of eindigde... op een tot de verbeelding sprekend plein... Of is deze stelling historisch gezien niet houdbaar? Nou, we gaan dus vragen aan twee docenten en onderzoekers geschiedenis. Dennis Bos van de Universiteit van Leiden en Lisbeth van de Grift van de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom, beiden. Ja, toen wij u uh, uh, gisteren benaderden, uh, beiden, over dit onderwerp, uh, haakten jullie gelijk in. Hè? Jullie hoefden er niet lang uh, over na te denken, Dennis Bos? Nee, want ik, had, ja, ik zat eigenlijk op jullie telefoontje te wachten. Oh, ik dat zat de afgelopen, afgelopen week alsmaar om acht uur klaar voor het uh, acht uur journaal. En um, de beelden uit Cairo die uh, ja, de, de ene dag na de ander drongen de historische parallellen zich op. En de, de herkenning van, uh, ja, je, je ziet nu... Uh, in kleur en bewegend wat je uh, over de afgelopen twee eeuwen gelezen hebt. Ja, ja. en er was dus wij waren de eerste die daarover belden. Ja, ja dat is wel vervelend. Dat <laughs> maar, maar, lang, nou, okay, je moeten wachten. waar moet jij dan aan denken? Ik, ik, dacht, nou, ik ben nu bezig een boek te schrijven over de Parijse Commune van 1871. Een revolutionaire burgeroorlog. Uh, die zich helemaal in Parijs afspeelt. En, en daar, moet ik dus, daar moet ik sowieso de hele dag aan denken. Maar nu ook <laughs> uh, uh, met mm. deze beelden uit Cairo. Um, ik denk dat dat eergisteren was dat die, uh, die metalen hekken... als, als, barricade, als beweegbare barricade ja. werden ingezet. Ja, de beelden die je dan van bovenaf ziet, dat zijn... Uh, ja, dat, dat wekt wel uh, herkenning. Waarom is een plein uh, zo uh, belangrijk voor een succesvolle uh, opstand of, of revolutie? Door de ruimte alleen? Of? Uh, nou, het heeft, het heet, heeft heel veel praktische uh, oorzaken. Het is, het is groot genoeg om een massa te, uh, te bevatten, hè? anders dan een steeg. Maar het is ook een uh, verkeersknooppunt. Op het moment dat je in Amsterdam de dam bezet... Uh, loopt het, lopen alle trams vast en dan weet dus de hele stad dat er iets aan de hand is. Uh, dus uh, uit strategisch oogpunt is het heel handig. Maar zo'n plein heeft veel van die pleinen die zo'n rol spelen hebben ook een symbolische functie. In Amsterdam staat het paleis, hè, het, het, uh, het stadhuis wat nu uh, koninklijk paleis is. Dus dat, was, dat is een plek waar de macht zich symbolisch manifesteert. En als het volk die macht uitdaagt, dan moet dat dus op de stoep van, van zo'n monument gebeuren. Van zo'n paleis. Dus dat, dat is een, een, een toegevoegde waarde van zo'n plein. Ja, uh, Lisbeth uh, van der Grift uh, is uh, ook. Uh, hè? Je hebt je ook altijd in pleinen verdiept, maar iets minder lang geleden, hè? Ja, klopt. Dus uh, de vorige, vorige eeuw eigenlijk, terwijl, precies, terwijl Dennis de... meer daarvoor zit, hè? Ja, de Dennis, Dennis die, die, die bevindt zich nog in de 19e eeuw, ik, uh, ik intussen in de 20e. Uh. Uh, ik heb me vooral bezighouden met de regimewisselingen. En uh, onder andere de regimewisselingen na de Tweede Wereldoorlog in Oost-Europa... Uh, waar de, ja. het Rode Leger uh, het grootste deel van Europa bezette. Uh, maar ook de regimewisselingen na 1989 in Oost-Europa... En daar zie je natuurlijk heel duidelijk, uh, ik denk dat iedereen dat nog heel duidelijk dat beeld voor ogen heeft van Nicolai Ceausescu in Boekarest. Die daar uh, op het balkon van het uh, gebouw, partijgebouw uh, van het Centraal Comité van de Communistische Partij staat. De massa, hij denkt dat de massa hem toejuicht totdat uh, ineens blijkt dat de massa zich tegen hem keert. Je, je ziet die volkomen verwarde blik op het die moment dat hij realiseert dat hij Die is dat, ja, dat, fantastisch. En hoe heet dat, Blijm? Ja, dat heet nu het uh, uh, plein van de revolutie. Dus ja. daar zie je dat dat plein een ontzettende symbolische waarde heeft gekregen na de revolutie. Daarvoor heet het plein van Josydesch, uh, een verschrikkelijk stalinistische communistische leider. En uh, nou ja, wat je heel, heel duidelijk ziet daar en uh, bijvoorbeeld ook in Servië in 2000 toen sloegen. Dan... Uh, voordat je verder gaat, ja. we hebben daar een, een fragmentje van. Dus is misschien leuk om dat even te horen. Oh ja. Acesti manifeste populare din Considering a chasta. weer afstaan, maar wo. Ja, hier is hij dus voorbij zit. Het lijkt, lijkt wel een concert van de Beatles. Ja. <laughs> nee, goed. Maar dit is dus de hè? Die is in ja, zo'n dramatische laatste speech. Je hoort ook die, die, die krachteloosheid in die stem. Misschien ja. leg ik die erin. Maar ja, uh... nee, maar die stem die breekt, inderdaad. Ja. En, en uh, nee, we zeiden al zei, die verbijsterde die, die, die blikken blik Hij echt snapt het niet. Giga. Die Hij ja, heeft het nog nooit meegemaakt. Nee. Um, en en, en, en dat, dat plein in Boekarest is natuurlijk bij uitstek een plek. Ik bedoel, uh, aan de ene kant, het plein nodig. Er moet genoeg ruimte zijn voor grote... Ik bedoel, dat is heel praktisch. Moet er moeten genoeg mensen zich kunnen verzamelen. Uh, maar tegelijkertijd, daar staat dat verschrikkelijke partijgebouw... met daarnaast ja. uh, het gebouw van de securitate, ja. de uh, veiligheidsdienst. Ja, waar kun je als de machthebbers zich uh, niet of nauwelijks laten zien... Um, waar kun je dan het beste toe tot richten? Dat is natuurlijk het symbool van de macht, namelijk ja. het partijgebouw. Maar het is ook het makkelijkste om een opstand neer te slaan. Ja. Dat, ja. Is, dat is een beetje raar. Ja. Want de, je zou denken van kijk, hè, als je het hebt over Parijs. De reden dat in Parijs allemaal mooi die ja. brede avenues zijn, zijn dat Baron Housman zei: van ja, we moeten zorgen dat we snel met onze tanks, of wat het dan ook waren, ja. ja. panzervoertuigen of paarden in die tijd ja. door die straten heen kunnen om de Menigte neer te slaan. Ja. Juist zo'n plein kan je in één keer nou, zien. Het Plein van ja. hemelse vrede in China. Ja. Nou, ik denk dat dat ook interessant is om uh, misschien om, om hier te bespreken. Dat uh, het feit dat er mensenmassa's op de been zijn. zegt nog niet dat er een regime valt. Hè. Je ziet van. Uh, ja, nu zijn er een miljoen mensen op de been. Dus nu moet Mubarak wel beseffen dat hij moet aftreden. Nou, zo werkt het dus niet. Het, moet meer, het, het werkt als een, soort, als een soort, soort rookgordijn. Het is absoluut van belang, een belangrijke factor... dat mensen laten zien dat ze niet bang meer zijn... en dat ze zich tegen het regime keren. Maar achter de schermen moet van alles uh, gaande zijn. Inderdaad, als dat niet het geval is, als het regime niet van binnen... Uiteenvalt als uh, veiligheidsdiensten, het leger, de politie zich niet afkeert en, en, en het uh, eigen hartje veilig wil stellen, dan, uh, dan kan er inderdaad wat gebeuren, wat jij, uh, wat jij noemt. Dan kan het plein net zo goed ook uh, schoongeveegd worden door het leger. Ja. Een andere prettige omstandigheid is, en het missen deze pleinen eigenlijk waar we het tot nu toe over hebben, dat je eigenlijk als, als het goed is een soort podium hebt waar mensen uh, kunnen, uh, ja, iets kunnen zeggen en dat je geluidsinstallatie enzovoort. Ja. Uh, ik was erbij in Praag toen. Volgens mij is het een of zo. Mm -hmm. Bij Sparta-Praagstadion. Wat zich daar zo dus ideaal voor leende. Want de achterkant van dat stadion dat is een heel oud ouderwets gebouw. En daar kon je dus gewoon ja, het een na het andere toespraken. En daar was een soort podium vanzelf. Dat stadion was er namelijk. Ja. En dan die mensenmassa daar. Nou, dat was echt iets gigantisch. Dan dacht je, ja, dit is er echt voor gebouwd. Ja. Ja, maar die pleinen zijn er ook voor gebouwd. Die, um, de, de dam um, was gebouwd om, om inderdaad te laten zien hoe mooi en groot het stadhuis was. Dat was ook de plek waar het regime uh, zijn tegenstanders executeerde. He, de, de publieke executies van, van oproerige types en andere misdadigers, die vonden ook plaats op het plein. Dus het is, die pleinen zijn ingericht om te laten zien hoe sterk het regime is. Het Plein van de Hemelse Vrede, ja. uh, het Rode Plein in Moskou, dat zijn. Pleinen die, de macht, die een podium vormen voor de macht. En juist op die plekken kun je dus het podium ook in bezit nemen. Althans, als je met uh, meer dan 100.000 mensen bent. Ja. Maar bijvoorbeeld Place de la Bastille, hè, dat, dat, ja. dat, dat ken jij dus heel goed. Uh, is, want in, in Parijs heb je veel meer pleinen. Ja, en dat is wel... Um, ja, Place de la Bastille is een heel belangrijk ja? podium voor de revolutie, maar niet het enige. Voor het Hotel de Ville, Place de Grève, dat ja. is een minstens zo belangrijke plek. En dat zie je ook dat revoluties uh, kiezen hun eigen podium. Uh, de Dam is lang niet de enige focus in, in Nederland voor oproeren. Uh, en dat verandert ook in de tijd. Misschien zijn er steden waar, waar zeg maar één plein aangewezen is. Nou, dat is, denk maar... ik wel. Ik denk dat er steden zijn waarop, waarop, waarin maar één plein zich daarvoor leent. Denk ik. Maar ja. bij Parijs ja. dan zou je denken... ja, ze, ze, ze kunnen kiezen uit ontzettend veel pleinen. Maar dat waarom waar. dan toch dat Place de la Bastille? Nou, ja, maar wacht even. Hoe wacht zat even. Dat, dat moeten we wel Pippen. weten hoe het in de 18e eeuw met die pleinen in Parijs zat. Want er waren waarschijnlijk minder pleinen. En zeker minder grote pleinen dan nu. Uh, ja, en ze veranderen ook van functie. Omdat de stad groeit... Kan een uh, plein uh, een nieuwe centrale rol krijgen. omdat er een stad omheen groeit. En dat, dat geldt voor Place de la Bastille. Dat was een, een, een uithoek en dat wordt mm -hmm. een centraal plein. Terwijl Place de Grève is van oudsher he, een, een centraal plein. Um, het vooral, als de bevolking zich verplaatst. dat is een, een, een consequentie van de hausmanisatie de van Parijs. Dan worden de arbeiders uit de binnenstad van Parijs verdreven. Dat betekent dat het oproerig volk ergens anders gaat wonen. En dan, dan zie je dat Place de la Bastille precies tussen die arbeiderswijken en het centrum komt te liggen. En ja. dan wordt dat een aangewezen plek. Maar je ziet ook dat uh, het volk heeft een goed geheugen. En dat als pleinen een bepaalde rol hebben gespeeld... dat het volk dat onthoudt. En alleen al om die historische reden terugkeert op die plek. Dat geldt voor Place de La Bastille. Dat plein is gemaakt door die gevangenis af te breken. Toen werd het een plein. Ja. En dan zie je dus bij volgende revoluties dat een verzamelpunt wordt... omdat die herinnering leeft. Dus ook tijdens de commune in 1871? Ja, zeker. Ja, en je, je ziet, het, dat loopt, nog heel, dat loopt ook door tot mei 68. Het is een prachtig verhaal van een oude Fransman... die met tranen in de ogen in mei 68 kijkt naar de barricades van de studenten... en dan zegt van, ja, dit is precies de plek waar ik in 1944... bij het verdrijven van de Duitsers ook een barricade heb gebouwd. En dan zegt de historicus, ja, maar het is ook de plek waar in 1871... en in 1848 en in 1830 en in 1889 de barricades verrezen. Dus ja... Die, die pleinen in, in, in Oost-Europa, uh, die uh, het, het toneel zijn geweest van die revoluties. Uh, het, het opvallende misschien is daar wel dat het heel vaak geweldloos is, is gegaan. Hè? Ja, ja. ja en, en misschien ook, uh, want we hebben het over pleinen nu steeds... maar er zijn natuurlijk ja. ook revoluties waar pleinen... Uh, veel minder een rol spelen. Ik bedoel, ja. het is niet, er is niet per se een plein nodig om een revolutie. Nee? Noem dus nou, een dan. Denk aan de val van de Berlijnse muur. Daar was de muur natuurlijk de plek waar je naartoe moest gaan om te laten zien Ja, dat maar, je, maar wacht even. Het is begon in Leipzig. Leipzig. En dat ja, was op het, ja, het was een een plein bij de opera. Ja, ja. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En die muur die viel bij de Brandenburger Tor. En dat is natuurlijk eigenlijk ook een plein. Alleen was het een verdeeld plein. Maar bijvoorbeeld de regimewisseling na 1945. Daar is geen plein bij. Dat is puur dat het militaire. Dat was één groot plein. Ja, precies. Nee, hey, maar om even aan te geven van een regimewisseling... wederom, die volksmassa die kan een belangrijke factor zijn... maar militaire bezettingen, het invallen van een leger bijvoorbeeld... Uh, dat, dat kan natuurlijk ook dat kan echt een doorslaggevende factor zijn. Oh ja, en de... Maar kennelijk waren in Oost-Europa die enorme massa's mensen toch genoeg... Die waren... voor een zachtere nou, vorm van, de, van de revolutie, zonder nou, al te veel is, bloed. Nou, dat is... Ja, aan de ene kant wel, hè. dus uh, is er een maatschappelijk middenveld, is er een oppositiebeweging, is er vooral ook een oppositiebeweging die verenigd is en niet verdeeld, wat je nu in Egypte ook ziet, uh, is die oppositie uh, uh, in staat om zich te verenigen rond één persoon, die, die naar voren geschoven kan worden, want die, die vertegenwoordigt ons. Um, dat was in, uh, in veel Oost-Europese landen uh, uiteindelijk het geval. Maar wat daar natuurlijk ook het geval is, is dat die regimes al volledig uh, eh, zichzelf ongeloofwaardig hadden gemaakt ja. in de afgelopen decennia. Maar het was de Sovjet-Unie, eh, die in 1956 met Sovjet-tanks Hongarije binnenviel, die in 1968 met Sovjet-tanks, waar jij bij was, uh, Praag, um, uh, Praag binnenviel. Um, en dus daar was een hele belangrijke factor dat. Uh, Gorbachev had aangegeven van... wij zijn niet meer bereid als Rusland, als Sovjet-Unie... om in te grijpen in de satellietstaten. Dat was, hè, dat was eigenlijk de ja. belangrijkste factor... die ja. ervoor zorgde dat men daar ook zich realiseerde... van dit regime kan niks over. meer voor elkaar... Het is over. En die regimes zelfs, die, wa die, die waren al decennia lang uh, niet in staat om de economie weer... Uh, maar jij zegt nou, die, die leider. In ja. Roemenië was er helemaal geen leider op dat moment. Uh, met Ceausescu was niemand. Nee. En daar werd het uh, dan ook een nou, bloedige geschiedenis. Het was ook ja. een bloedige overgang. Ten eerste. die ja. liep toen meteen uit de hand. Ja. Ja. Ja. Ja. Het was een bloedige overgang. Uh, in die zin is Roemenië een uitzondering als je kijkt ja. naar de andere revoluties. In, uh, de de fluwelen revoluties ja. in Oost-Europa. Uh, en wat interessant is aan het, aan, aan het Roemeense voorbeeld... is dat daar, dat was eigenlijk niet echt een volksrevolutie. Er waren wel mensen op de been, maar wat daar gebeurde... achter de schermen was natuurlijk... en die beelden kennen we ook allemaal... van Ceausescu en zijn vrouw Elena. Oh, ja. Die worden afgevoerd naar een blokhut ergens... en daardoor oh. het leger worden uh, geëxecuteerd, geversieerd. Ja. Uh, en achter de schermen heeft de securitate... de geheime dienst, die, uh, die neemt daar uh, eigenlijk... Uh, die, schuift, die, die, die uh. onthooft het regime door Ceausescu uh, uh, af te Is voeren. het ook niet zo dat die mensen die op dat plein... wat we net hoorden, ja. die daar stonden... Uh, nou ja, niet te juichen, maar boete roepen... dat waren toch ook partijgenoten? Die verga dat staat mij bij, dat dat een, een bijeenkomst was... waar niet zomaar het volk kwam, maar ja. een bijeenkomst voor de partijgetrouwen, of niet? Volgens mij niet alleen maar partijgetrouwen, nee. Nee. Okay. nee. Want je oh, ja. ziet wel uit die beelden herinneringen dat het achterin de rijen begint... en dat het ja. op de een of andere manier toch ook wel een beetje georchestreerd eruit ziet. Oh. Nou ja, dat is een interessant punt uh, waar nog steeds over gediscussieerd wordt. Hoe is die Roemeense uh, ja. revolutie precies verlopen? Uh, is, het, is de revolutie gepland door de securitaten, door de veiligheidsdiensten? Zijn er inderdaad uh, provocateurs daar aanwezig geweest... die de boel op gang mm -hmm. hebben gebracht... zodat de securitaten uh, eigenlijk mm. de macht in handen kon houden... door Ceausescu af te zetten en iemand anders... Uh... Is die revolutie eigenlijk ook... Vaak worden de die omwentelingen naar een soort bloed naar bloemen genoemd, hè? De rozenrevolutie, die als mijn revolutie... wat je allemaal wel niet hebt. Ja, ja. Wat is, is, is daar nog iets over te zeggen... Dat vond ik altijd zo curieus. Ja, ja, Zo'n zo bloem is natuurlijk een, een, een symbool van het, het vreedzame... en het hoopgevende van een nieuwe lente, een nieuw oh. geluid. Um, dus daar, daar zit wel heel duidelijk een, een, een boodschap achter. Wat je ook heel vaak ziet in de verbeelding van die revoluties. Hè, ze worden vaak herdacht en dan, dan zie je bepaalde iconografische beelden uh, naar voren komen. Dat zijn heel vaak uh, is het, dan het beeld van een gewapend gewapend leger dat het regime beschermt en een, een weerloze, onschuldige jonge vrouw die het daartegen opneemt. Ja. En, en die dan een bloem komt steken. Een bloem ja, in de hoofd ja, ja, ja, van Maar ze ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. worden ook heel vaak natuurlijk, gewoon aan de maanden genoemd. Hè. Oktoberrevolutie, Novemberrevolutie, ja. Meirevolutie. Ja, meirevolutie. ja, ja maar, door. maar je hebt de Anjer en een Roze en een Jasmijn. Tulpen. Tulpen, zie je nou? in Centraal-Azië ergens. Maar ik denk dat het ook wat je in Oekraïne gezien hebt en in Georgië en vervolgens zijn er nog een aantal mislukte uh, revoluties geweest in uh, Centraal-Azië. Een aantal republieken daar, Kazachstan... Um, dat het, ook, het heeft ook een soort, soort voorbeeldfunctie. Hè? Dus, uh, en, en dat zie je in Egypte natuurlijk ook... waar Tunesië uh, eraan ja. voor afgegaan is. Van, mensen worden uh, geïnspireerd door zo'n voorbeeld. En als, ja, als de ene dan uh, de Anjerevolutie ja. heet, waarom zou je de, de volgende dan niet uh, de tulpenrektie ja. Ja, uh, dit Een ja, domino-effect effect met bloemen. Precies, ja. ja, zoiets. Want het werd eerst <laughs> waar het maanden. In de 19e, begin 20e ja. zijn het maanden. Um, nu zijn het kleuren ook. Die, want je, daartussen zitten die bloemen... en dan ja. heb je nu die kleuren, die oranje-revolutie. Ja, ja, ja. En, uh... ja en, en niet alleen uh, de namen, maar ook. In, in Servië, wat de Otpor, een, een jongerenbeweging die zich verzet tegen het regime. Um, die worden vervolgens weer uitgenodigd. Of werden weer uitgenodigd ja. door Georgische jongerenbewegingen. Van kunnen jullie ons vertellen hoe je een dictator ten val brengt? En geef ons daar training in. En, dus er zijn allemaal contacten, ook nu in Wit-Rusland, waar het nog niet zo wil lukken. Um, maar die, die Otpor-mensen weer binnenhalen. Van nou, vertel ons, hoe moeten we dit nou doen? Maar uh, ja, nou, nou nog even iets. Oh, ja. uh, Pieter de Waan. Uh, de mislukte revolutie is in Iran, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat was daar dan de reden dat het mislukt is? Was er geen goed plein? Of had uh, jij bes beschrijft dat, er, uh, dat het achter de schermen een gesloten front was... zodat het volk er nooit tussen kon komen? Of, ja. Heb je dat gevolgd? Uh, ik moet zeggen dat ik niet voldoende denk ik, weet van de Iraanse situatie... om daar echt iets heel zinnigs over te zeggen. Maar wat volgens mij altijd belangrijk is... en, en wat ik net ook al zei, van dat er binnen dat regime... Iets moet gebeuren. Uh, dat moet imploderen. Dat moet in elkaar, er moeten mensen zijn die bereid zijn om te zeggen. En, en vaak zijn, spelen dan Amerikaanse veiligheids, Britse veiligheidsdiensten daarbij een rol. Die, zeggen van, hè, die maken beloftes of dreigementen van als je nu besluit om over te stappen. Of, of het leger. Als jullie nu beloven om niet in te grijpen. Dan uh, betekent dat hè, als je eigen voor je geld kiest. Dan, dan, uh, Even nog weg. terug na, naar de pleinen. Jij zei net uh, dat bijvoorbeeld in Amsterdam de Dam gekozen zou worden. Simpelweg omdat je dan in één keer al het verkeer uh, stillen. Ja dat zei Dennis. Ja. Oh, ja. Maar is een van de redenen ook niet dat er eigenlijk zoveel toegangswegen moeten zijn... dat als ergens het leger of de machthebbers vandaan komen... dat je in die zijstraten weg kan? Is dat ook niet een van de... Verklaringen waarom het altijd op dit soort plekken gebeurt? Nou, als dat het was, dan zou. Dat, dat is een alternatieve strategie. Dan zou je je moeten terugtrekken in uh, een wijk als de Jordaan. Met veel steegjes en zijstraatjes. Daar ben je veel veiliger dan op zo'n plein. Het ja. is waar dat je weg kunt van een plein. Maar tegelijkertijd ben je ook volst, uh, je bent weerloos. Je kunt ja. niet alleen alle kanten opvluchten. Je kunt ook van alle kanten aangevallen ja. worden. Nou, ja, en wat dan is dus... De moed van de menigte hier in Cairo. om, om he, belaagd door kamelen en tanks. Uh, ja. daar te blijven staan. Uh, dat, dat, dat is wel uh, bijzonder. Ja. Want als, je, als het om veiligheid ging, dan, dan kun je in ieder geval beter thuis blijven. Maar dan toch tenminste je terugtrekken in uh, dicht gebieden met stegen en portieken. En st ja, dat, dat plein zou je ooit nog eens willen bezoeken om die sfeer van de revolutie op te snuiven? Nou, ik denk, dat is het mooie. Zo'n plein, op het moment dat de revolutie voorbij is... is die sfeer nee. ook weg. He, dat, dus, als je, uh, ik, dus als ik die sfeer zou willen opsnuiven... dan moet je nu naar Cairo, denk ik. Ja. Um, en over een jaar niet meer. Nee. Maar... Um, ja, het, het, het, Lisbeth ook niet? Nog naar een bepaald plein? Ik nou, denk, ik zou wel dat je zou ook nog naar toe willen. Als, als, als je op het plein uh, van met de revolutie in Boekarest staat. dan krijg ik, ik, ik krijg nog wel een historische sensatie daar. Juist ja. omdat het, het, het, er is zoveel geschiedenis daar te zien. Het, is, het was het plein in het Interbellum. met het uh, concertgebouw en, en het Koninklijk Paleis. Maar tegelijkertijd staat het afzichtelijke partijgebouw. Dus die geschiedenis komt daar echt samen. En als je dan he, de beelden kent. Uh, mm -hmm. en dat is natuurlijk met de 19e eeuw misschien. Nou ja, wel. Ja, je wel. Ja. Um, ja, dan, dan voel, ja. Het, voel ik dat nog wel een beetje... En, en, want Dennis, jij bent bezig met de dus stad de la Bastille, hè, geloof ik? Ja, met de commune. Onder andere met de commune. Ja. Niet een, een, een leuk boek gezamenlijk over revolutie en pleinen? Het is wel leuk. Ik ga ja. volgende maand naar Parijs... dus dan ga ik die pleinen nog één keer, <laughs> uh, keer langs om sfeer te snuiven. maar daarna een wereldwijd boek, dat we de pleinen nou, langs lopen. Ja, als er uitgevers zijn die... Uh, ja, en ja. <laughs> bellen. Oké, okay. hartelijk dank. Lisbeth van der Grift, docent, onderzoeker... politieke geschiedenis van de Universiteit Utrecht... En Dennis Bos, docent onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hartelijk dank voor jullie komst. was dit van Dazzled Kid. En dat is de eerste solo single van Tjirt Bonhoff. Die zong eerst in de voice, maar die is nu dus op het solopad. Uh, Pieter Steins. Ja, drie weken geleden... Uh, was hier Christine Hemmerichs. Yes? En die schreef dat inspiratie voor haar nieuwe roman Gitte... die kwam van een bezoek dat zij bracht aan het huis van Marguerite Jursenaar. Ja. En ik heb Aan de grens daar? Ja, aan de grens ja. van uh, Vlaanderen en, uh, en, en Noord-Frankrijk. Wat eigenlijk ook Vlaanderen is, maar dan Fransstalig Vla Vlaanderen. En dat is helemaal de plaats dus waar Marguerite Jorsenaar... een Franse, Amerikaanse, Vlaamse schrijster... je moet het een beetje door elkaar husselen voor, het, uh, voor, het goede, voor de goede cocktail... Uh, vandaan komt... Uh, een hele beroemde Franse schrijfster. Ze was de eerste vrouw die in de Academie Française werd aangesteld. Ik geloof in 1980. Dus dat geeft ook wel een beetje aan hoe laat Frankrijk was... met de emancipatie op dat uh, gebied. Maar zij was de eerste. Nu zijn er veel meer vrouwen. Uh, en ze was eigenlijk vooral beroemd als historisch romancière. Ze, ze heeft veel andere boeken geschreven. Maar haar belangrijkste boeken waren eigenlijk de historische romans... Uh, de herinneringen van Hadrianus en Hermetisch Zwart. Het Hermetisch Zwart. au noir heet dat in het Frans. En die Hadrianus, dat heb ik ooit gelezen... dat vond ik al een heel mooi boek. Het heeft een psychologisch portret van een Romeinse keizer. En ik had eigenlijk nooit die Hermetisch Zwart... tot een jaar geleden had ik dat nooit gelezen... En uh, dat Hermetisch Zwart is nu in de vertaling, de oude vertaling van Jenny Tuin, die, uh, die helemaal niet verouderd is, moet ik er dan meteen bij zeggen, is die heruitgegeven in de Perpetua-reeks. Dat is een uh, reeks met honderd klassieken uit de wereldliteratuur. Ja, en eigenlijk kan je niet veel boeken hebben die klassieker zijn uh, dan dit Hermetisch Zwart. Het is het uh, verhaal van een, van een arts in de uh, 16e eeuw. Een arts. En in die tijd was een arts, een wetenschapper, was tegelijkertijd eigenlijk ook een alchemist. Iemand die een beetje tussen alle categorieën inzat. Die zich met de wetenschap bezighield, maar de wetenschap die liep over in uh, nou bijvoorbeeld het zoeken naar de steen der wijze. Die titel, het hermetisch zwart, komt ook uit het proces dat uiteindelijk uh, moet leiden tot het maken van de steen der wijze. waarmee je uh, onedele metalen kunt veranderen in edele metalen. Deze man, Zeno, die wordt door Marguerite Jorsenaar... vanaf zijn geboorte gevolgd. En hij wordt geboren en keert daar ook naar terug in Brugge, dus die man Is ook een prachtig beeld van het laat middeleeuwse Brugge. En van uh, Joersenaar heeft gekozen voor een tijd waarin echt alles een beetje uh, op scherp stond. Het is de tijd van de reformatie. Het is de tijd waarin heel hard werd opgetreden tegen ketters. Het is de tijd van bijvoorbeeld uh, de commune. Om eventjes aan te sluiten op het ja. vorige, uh, vorige onderwerp: de commune van Münster, die van de wederdopers was. De wederdopers, een secte, die had uh, een hele stad overgenomen richtte daar de meest uh, absurde drinkgelagen, seksgelagen en uh, uh, weet ik wat allemaal aan... een gevaar voor de openbare orde en die werden neergeslagen. En dat is heel gruwelijk hoe daar is uh, met Jantje van Leiden... dat was de, uh, de leider van deze secte in Münster. is heel gruwelijk wat er allemaal mee is gebeurd. Dat wordt allemaal in geuren en kleuren ook in deze roman geschreven... Uh, Beschreven. Het is een filosofische avonturenroman, want Marguerite Jursenaar deed het echt niet voor minder. Dus uh, het is niet alleen maar dat je van de, de ene moordpartij naar de andere uh, ketterverbranding toe gaat, uh, maar ze weet het allemaal heel goed door elkaar te weven. Je krijgt dus een heel prachtig beeld van die tijd. Je krijgt een heel prachtig beeld van die man... die een soort eerste moderne man is. De Zeno heet hij dus. Een twijfelaar. Iemand die twijfelt ook aan alles wat de mensen in zijn omgeving als normaal aannemen. Op religie, maar ook in de moraal. In hoe vreed je kan zijn bij het straffen van mensen bijvoorbeeld. Nou, Daar heeft hij allemaal ideeën over. Het is ook een cynicus... Die zijn, een van zijn uh, uitspraken is, men loopt altijd in een of andere val en het deed er weinig toe welke. Hij heeft ook een soort fatalisme in zich. Het is een heel spannend geschreven boek, heel mooi geschreven boek. Uh, ik vind het eigenlijk ook veel aantrekkelijker dan uh, herinneringen van Hadrianus, waar ik altijd ook al heel enthousiast over was. Um, en het grappige is, het ligt toevallig natuurlijk uh, tegelijkertijd in de winkel met uh, Umberto Eco... Wat trouwens ook uh, uitgebreid ingaat, om even een bruggetje te maken. Uh, op de commune van 1871. Dus Dennis Bos, die hier net zat, die moet vooral Umberto Eco nog uh, lezen. Want uh, dat gaat daar helemaal over. Maar goed, het ligt uh, dit boek van uh, Marguerite Jursen naar Het Hermedisch zwart ligt samen met Eco. Uh, ik stel me zo voor, broedelijk naast elkaar in de winkel. Uh, en uh, ja, ik zou, ik zou, ik, dit boek is nog een veel betere historische roman. Het is echt, Echo, schrijft goede historische romans... en de naam van de roos, dat blijft echt ongeveer de top. Maar het Hermetisch Zwart hoort echt naast de naam van de roos... in de grote uh, romans. Van, uh, nou ja, die gaan over de middeleeuwse of late middeleeuwse geschiedenis. Het Hermetisch Zwart van Marguerite Jorsenaar. Ik uh, ga eventjes uh, over naar uh, de Nederlandse poëzie... Uh, een een kruurbrug zou je kunnen zeggen. Nou, Gedichtendag, uh, maar is nee, Gedichtendag is nog niet zo lang geleden. Nee, en uh, deze bundel die ik bij me heb, Wasdom van Hagar Peters... is ook verschenen tijdens uh, die, die week ja. die leidt naar een Gedichtendag. Um, en uh, die titel Wasdom die geeft dan een klein beetje aan... Wat, dus, wat, de dichter, wat heeft de dichter hiermee bedoeld. Nou, dat is natuurlijk dat zij als schrijfster als dichter... volwassen is geworden. Daar gaat dat boek ook over. Het is ook een soort beschrijving van haar leven. En het zijn ook gedichten, zoals ze zelf schrijft in de verantwoording... die ze heeft gemaakt uh, vanaf haar jeugd tot nu. En die heeft ze bij elkaar gezet. Er zal ongetwijfeld wel wat redactie aan te pas zijn gekomen. En ze zal sommige dingen heroverwogen hebben. Maar je krijgt dus eigenlijk ook haar... Uh, dichterschap door haar ja. hele leven. Haar ontwikkeling krijg je te zien. Het is in vijf delen verdeeld. En die zijn ook, ze heeft het wel allemaal door elkaar gezet. Dus je moet heel goed zoeken, wil je de chronologische volgorde hebben. Uh, Hager Peters, nog eventjes, want uh, dat ja. vergat ik te vertellen, is natuurlijk een. Uh, het, is een uh, het was altijd de jonge dichteres. Maar ze ja, is haar 72. Dus op een gegeven moment ben je dan ook wel volwassen. Uh, ze begon als een performance poet ja. met hele open toegankelijke poëzie. Echt uh, ja, een de, de, so, soort straatpoëzie, die, uh, die op het podium werd gebracht. Uh, debuteerde in 1999 met een schitterend, uh, schitterende titel... die ook de titel van een gedicht was... Genoeg gedicht over de liefde vandaag. Ja, dat vind ik al heel mooi. En dan was de tweede regel, want het was ook een gedicht natuurlijk... Genoeg gedicht over de liefde vandaag... want al dichtend heb ik de liefde niet bedreven. Uh, dus, ja, het zit een hele leuke twist in. En dat soort, ja, echt... echt uh, Open gedichten stonden er heel veel in en die staan dus ook weer in, in deze bundel. Het is een bundel die gaat over, nou ja, over zware dingen, over geboorte en dood. Zeg maar de grote poëtische thema's, hè. geboorte en dood, jeugd en wasdom, om het dan, uh, dat maar te zeggen. Uh, over eerste liefde, het gaat over haar grootouders. Op de voorkant van deze bundel staat ook een hele schattige foto van uh, de kleine Hagar Peters met haar grootvader... En uit de bundel blijkt dan ook wat die grootvader als link met het verleden voor haar heeft betekend. En daar staan echt ook hele mooie gedichten over, over de oorlog die die grootvader heeft meegemaakt... Um, ja, een heleboel gedichten zijn sprookjesachtig. Sommige zijn melancholiek. Er zijn uh, hele grappige gedichten zitten ertussen. Uh, Eén zinnetje, hoeveel zoenen passen er op één schoenlepel. En ga daar nou maar eens een gedicht bij bedenken. Dat is uh, heel leuk om te bedenken. Uh, en er zitten ook hele liedjesachtige gedichten in. Ik zal één heel klein stukje uit zo'n liedje uh, voorlezen. Wat ze dan uh, er ook in heeft gedaan. En gebracht. waarom niet zingen? Wat zei je? Waarom niet zingen? Um, nou, misschien zal ik dadelijk nog een stukje zingen. Maar deze lees ik even gewoon voor. Ik heb hier de muziek niet bij, namelijk. Je wilt me niet omdat ik je wil. En ik wil je omdat je me niet wilt. Maar zelfs al wilde je me, dan nog wilde ik je. En ook al wilde ik je niet, zelfs dan wilde je me niet. En zelfs al wilde ik niet met jou, maar iemand anders... Ook dan wilde je me niet. En zo gaat het door, en dan komt er op het einde van dit gedicht natuurlijk ook weer uh, de bekende twist, die je in uh, heel veel gedichten moet hebben. Het, is een, het zijn een hele, uh, ja, wat ik zeg, leuke, uh, uh, oorspronkelijke, uh, spontane gedichten. Maar er zit tegelijkertijd ook een soort uh, zware laag in. En sommige van de gedichten zijn ook niet zo makkelijk als, uh, als deze zich laat, uh, uh, naar voren laten komen. Uh, dan komen we nu op het. Uh, ik, ga, ik ga niet echt zingen hoor. Dus uh, niet iedereen ja. moet zich uh, te bergen. Ja, we we uh, nog wel eens zoveel, maar, uh... Uh, ik, ik heb bij me, die uh, die had ik vorige keer al bij me, ben ik toen niet aan toegekomen, De Tuin van de Franse Poëzie. Een kanon in 100 gedichten, een hele mooie dikke bundel. Uh, samengesteld door Paul Klaas. Uh, de, uh, ja, de Belgische alleskunner, kan je wel zeggen. Vertaler, Nijhoff-prijswinnaar. Uh, iemand die heel erg gepokt en gemazeld is in de Franstalige Ech. cultuur. En die heeft een, een je mag wel zeggen, vrij eigenzinnige kanonkeuze uit de. Het lijkt een beetje op gespannen voet met elkaar te staan. Dat ja. je eigenzinnig bent en dat je een kanon ja, doet. Ik dacht ook, dat klopt dus niet. Maar, ja. uh, maar toch is het wel een beetje zo. Het eigenzinnige zit hem vooral ook bijvoorbeeld in het feit dat hij stopt in 1953. Dus uh, het is de kanon van de Franse literatuur. Maar goed, er is natuurlijk heel veel poëzie na 1953 geschreven. Dat hoop ik maar, ja. Het is alleen, uh, het is duidelijk en dat komt ook wel in al zijn commentaartjes. Want het is allemaal, al die gedichten zijn becommentarieerd, Daar komt het ook wel naar voren dat hij vindt dat poëzie een echte maatschappelijke functie moet hebben. En poëzie had een hele maatschappelijke functie. Hij werd gebruikt voor van alles. Echt functioneel in, uh, vanaf de middeleeuwen. Dus daar ligt ook zijn, zijn liefde. Hè. Ik heb hem laatst ook een roman van hem besproken. Die ging over de uh, antieke troubadours uit de 12e en 11e eeuw. Uh, de leeuwenrik, van die Troubadours die daar tot voorbeeld stonden... staan ook een aantal gedichten in deze bundel uh, uh, naar voren. Um, maar het, het grappige is, hij stopt dus op een, eigenlijk een vrij vroeg moment. En een van de laatste gedichten die hij heeft geselecteerd... en uh, dat is, vond ik erg mooi om dat te lezen, juist in vertaling... is uh, Le Déserteur van Boris Vian. Een... Uh, ja, een Iemand, een dichter die eigenlijk een soort chansontraditie voortzetten, dus een, een oude troubadours-traditie voortzetten in de moderne tijd. En ik zal, dat zal ik dan eventjes ritmisch lezen. Ja. En, en dit is dus de letterlijke vertaling van Monsieur le Président. Meneer de president, ik heb een brief geschreven. Lees die misschien nog even als u nog wakker bent. Ik kreeg vandaag bevel om weer te gaan marcheren... en mij te presenteren op woensdag voor het appel. Goed... Boudewijn de Groot, deze, ja, roep deze, ik dan. Die, ja, en ik roep, eh, ik lees dit weliswaar met die intonatie. Maar eh, dit is een gedicht uit 1953. Boudewijn de Groot heeft meneer de president geschreven. Welter Totaal rusten, andere tekst. wel rusten, lekker meneer. in je mooie Precies, witte huis. vijftien jaar later of zo. Je het kan natuurlijk niet anders. En, en Klaas die wijst daar ook wel even in een van zijn verwijzingen mm. uh, naartoe. Het kan niet anders dat uh, Boudewijn de Groot zich hierbij... bij zijn anti-Vietnam-protest hierdoor uh, heeft laten ja. inspireren. Maar het grappige is dat het dus ook... En dat wist ik heb wel eens gehoord dat Boudemann de Groot wel voorbeelden had. Maar dat is ook echt vrij letterlijk: uh, ja. uh, het ritme en, en, uh, van dit uh, voor jou gedicht is. Nou, dat soort verrassingen staan er heel veel in. Die. Uh in die bundel. Uh, je hebt hele bekende gedichten... de ballade van de uh, gehangenen van François Villon die zelf ook gehangen is. Ja, dus een soort prachtig, vooruitblik, ja. prachtig. Uh, in de, de tijd door Ernst van Altena vertaald. Ja, ja. ja. en dus uh, dit, die, die, Paul Klaas heeft alles zelf vertaald. Dat zeg ik er dus ook ja. maar eventjes bij. Het is dus niet een kanon die hij heeft uh, bijeengegaard. Um, en uh, nou ja, er staan onverwachte gedichten in De Lof van het Mooie Tietje. Dat is dan weer een, uh, een gedicht uit de, uh, de middeleeuwen. Um, en ook een gedicht van Raymond Canot. Uh, wat ook wel grappig is, want dat lijkt weer een beetje op dat gedicht van Hagar Peters wat ik net schreef. Uh, voorlas, als je soms gelooft, als je soms gelooft... mijn schatje, mijn schat, als je soms gelooft... dat dit, dat dit, dat, dit voor eeuwig is... en niet maar voor ee, en niet maar voor ee, maar voor even is... dan heb je het mis, mijn schatje, mijn schat, dan heb je het mis. En zo gaat dat een hele tijd door. Dus dat is ook weer dat werken met die herhalingen... wat Hagar Petters ook in haar bundel doet. Het is een, uh, ja, het is een prachtig, ja, het is zo'n ding waar je in gras duint... zo'n zo bundel met Franse poëzie. De, een kanon in honderd gedichten, de tuin van de Franse poëzie... En dan heb ik nog uh, één minuut, geloof ik... Uh, nou, twee minuten. Nou, we willen dan wel iets over, over, ja, over ja, nee, Lou Reed ook he, horen. Ja, Lou Reed, daar kom ik, ik zal eerst voor ik aan Lou Reed kom. Dan hou ik nog even spannend. Heb ik nog bij me de geïllustreerde atlas van het hiernamaals. En dat geldt trouwens ook voor dat boek uh, waar Lou Reed aan mee heeft gewerkt. Uh, uh, jammer dat je dus niet iets kan laten zien. Hoewel er wel ergens camera's ja, hangen. Ja, daar, daar is een webcam. Waar. Nou ja, maar ja um, het is moeilijk. Het is een, uh, het is, uh, de atlas van het hiernamaals is... Uh, Geïllustreerd. Het is een verhaal over hoe uh, alle culturen in de wereld... hebben aangekeken tegen uh, hemel, hel, het uh, leven na de dood en ga zo maar door. Nou, dat heeft, iedere cultuur heeft daar zijn eigen verbeeldingen van. In de literatuur, in de, uh, in de beeldcultuur. Um, en die is, dat is allemaal verzameld door uh, drie mensen. Guido Derksen, Martin van Maus en Job Meijwaard... En uh, die hebben een heleboel van dat soort beelden bij elkaar gebracht. Dus ze hebben aparte hoofdstukken waarin de verschillende culturen aan bod komen. Dus dan leer je over de Hof van Ede en over Avalon en over het Walhalla. En uh, de gelukzalige eilanden van Sint-Brandaan en Kokanje uh, natuurlijk. Waar Herman Plein ja. nog uh, uitgebreid uh, boeken over heeft geschreven. Die hebben ze ook gebruikt als bron trouwens. Uh, voor hun beeld van wat Cocagne dan was. En je ziet dus dat ze nou ja, al die verschillende manieren... waarop mensen zich dat leven na die dood voorstelden... in prachtige platen. Maar de gimmick van dit boek is eigenlijk... dat ze van al die voorstellingen... hebben zij dan weer een kaart gemaakt. Dus een, ja, een, een, een echte kaart... waarin dan alle... Uh, uh, f, nou ja, f, f, alles wat te maken heeft met dat specifieke hemel- of helgebied, wordt daar neergezet. En is dus dan dat krijg je, leuk? Ja, het is verschrikkelijk leuk. Uh, uh, je, je, je raakt er niet op uitgekeken, alleen krijg je wel een beetje pijn aan je ogen. Want die kaarten zijn allemaal op uh, betrekkelijk klein formaat hmm. uh, afgedrukt. En wat je eigenlijk zou willen, is er gewoon een soort hele schoolkaart waar je naar kunt blijven kijken: ja. een wandkaart. En, daar dan zit er een, legende, een legenda bij natuurlijk, hè, van wat ze heeft het allemaal te zeggen. En dan zie je bijvoorbeeld een legenda met verschillende kleurtjes. En dat is één kleurtje, um, martelroosters, zwavelmoeras, onheilspellend bergmassief, hellevuur. Maar dan ook weer wat andere kleuren, uh, de hellingen der zuiveren, de vlakte van het hemelslicht. Nou, dus ze dus hebben dat eigenlijk uh, vrij consequent, hebben ze die kaarten weergegeven op een hele erg mooie manier. Um, had nog, nog wel veel groter. Het had echt op atlasformaat moeten worden afgedrukt. Ja. Maar dit is, een, uh, dit is een mooi begin. Het eindigt trouwens met een soort metrokaart van het hier nama's. Die is ook ja. wel grappig. Waar je dan uh, metrostations ziet als de Celestijnse belofte. Het uh, ja. bijna dood. En het Gare du Moor. Die is ook wel mooi. Goed, dan heb ik echt nog één minuut. En dat is voor uh, Lou Reed en Matotti. Ik zei daar net al ja. in de aankondiging iets over... Uh, Edgar Allan Poe is voor een theatervoorstelling bewerkt... door de popster Lou Reed. Dat is een uh, theatervoorstelling van Robert Wilson geweest. Een, ik denk een jaar of uh, zes, zeven geleden. Uh, is ook in Nederland geweest. En eh, daarin heeft Lou Reed alle verhalen van Edgar Allan Poe... eigenlijk een beetje door elkaar gehusseld. En een soort groot fantasmagorisch eh, spektakel heeft hij daarvan gemaakt... Eh, met muziek en beroemde acteurs. En eh, dat heet The Raven, de raaf in vertaling. Dat is nu in vertaling verschenen, de teksten die Lou Reed daarvoor heeft geschreven. En die teksten die zijn vertaald door weer een beroemdheid... namelijk T. Lau van de Nederlandse eh, popmuziek, zeg maar. En die heeft al die teksten van Lou Reed en sommige teksten van Edgar Allan Poe vertaald... Uh, dat is allemaal al heel aardig. Je hebt al een soort supergroep bij elkaar. Maar het mooiste is eigenlijk dat hier prachtige platen... van, uh, zowel in zwart-wit als in kleur... maar vooral de kleurenplaten zijn verschrikkelijk mooi... van Lorenzo Matotti staan. Lorenzo Matotti is een Italiaanse van oorsprong striptekenaar... die zich eigenlijk steeds meer heeft bezig gehouden... met uh, schilderijen, pastels... Uh, en daar zijn er een stuk of twintig of dertig in dit boek als illustratie uh, gemaakt. En die zijn echt schitterend. Ja, dit is iets wat ik over de radio niet goed kan overbrengen. Uh, ik zou bijna willen zeggen, nou, er zit een hele goede tekst in. Want er zit ook uh, de raven van po, hè? Once upon a midnight dreary, well pondered, weak and weary. Middernacht somber weer woede, ik lag verzwakt op bed en broede. Is dat de vertaling? Dat zit er allemaal in. Maar het mooiste zijn toch die tekeningen van uh, Matotti. En uh, ga dat zien. In ieder geval eventjes uh, doorbladeren in de boekhandel. En dan ben je al snel verkocht. Uh, van uitgeverij De Vliegende Hollander, De Raaf, Het van Lou Reed en Matotti. Het ziet er inderdaad prachtig uit. Dankjewel, Pieter Steins. Als u nog uh, wat titels na wilt lezen, kunt u altijd terecht op Teletextpagina 260 en natuurlijk op onze website www.niewshow.nl. Paul Vlaanderen komt terug op de radio en hij maakt morgen zelfs zijn debuut in het theater. De hoorspeldetective hield in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw hele families aan de radio gekluisterd met zijn moordmysteries, inclusief. Alle clichés, van de grindbak voor de voetstappen. tot de overdreven gearticuleerde uitspraken van de auteurs, de acteurs. Regisseur Brun Kuit heeft de held afgestopt voor de voorstelling. Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood. Een gloednieuwe avontuur. uitgevoerd in een jaren 50 decor. door het Thriller Theater. Maar bovendien zendt de NTR vanaf komende maandag elke dag. een episode uit van het verhaal Paul Vlaanderen en het. Goed, wij gaan praten over het theater. Meneer Kuyt, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. stom toeval dat die ja, serie. Ja, toeval, ja. Dat is, dat is iets wat in de lucht hangt. Dat is wel heel raar dan. Ja, nou, ik, ik daar moet je dat... Paul Vlaanderen voor zijn om dat te begrijpen. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, ja, het, het is iets wat het is een mysterie het is. Jullie hadden vorig jaar uh, in september een hoorspeldag. Maar ook een stukje van Paul Vlaanderen werd opgevoerd. Ja. Dus het is, ja, dat hangt ook Paul dan in Vlaanderen de lucht. hangt volgens mij altijd in de lucht. Ja, dat zou kunnen. Sinds de jaren 50. Maar het mag nu weer, laat ik het zo zeggen. Ja? Ja. En heel lang ja. mocht het niet. Was het oud, oud bolle. Ja, dan, ja dan, dan is het medium, televisie, is, uh, is zo'n enorm uh, kans om andere dingen uit te, uit te vogelen. En nu gaan we eigenlijk weer een beetje terug, uh, die tijd in. Okay. Hè? Het, het, het, het verhaal, uh, wat, wat belangrijk wordt om. Uh, om, uh, om op toneel te zetten, om weer op de, op de radio te luisteren. Maar uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Wordt er op het toneel een hoorspelstudio uh, nagebouwd? Is ja, dat is eigenlijk wel, wel uh, waar we voor hebben gekozen. Ja? Dus je ziet uh, een, een hoorspelstudio waar acteurs komen binnenwandelen... en zich klaarmaken om de uh, Paul Vlaanderen en het ver, uh, mysterie van de verzonnen dood op te voeren... Uh, met microfoons die er hangen. En er is één plek, die is helemaal uh, ja, uh, vol met allemaal spulletjes... naaimachines, uh, trappetjes, uh, kleine deurtjes, uh, water, nou, van alles. Grindbak? Asp grindbak, ja, natuurlijk. Je moet er we wel bij, ja. We <tot> hebben vier bakken staan <tot> <tot> met, met bos en met uh, steen, hout en dan de grindbak. Ja. Uh, en dus er is één garagemacher en die maakt al die geluiden... en zijn er twee de twee eigenlijk de, de ijdele acteurs... Die uh, de Paul Vlaanderen en Ina Vlaanderen spelen. En af en toe ook nog een andere... En de uh, tekst bestaat voornamelijk uit Ina Kindje, toch? Ina Kindje, Ina toch? kindje <laughs> en... <tossilfeen> ja. Nou, ik hoorde dat Francis Darbridge uh, schreef de Stadse verhalen. De, de auteur van Paul Vlaanderen. Uh, en hij wist nooit hoe, zelf hoe het afliep. Dus hij uh, liet uh, van allerlei dingen gebeuren. En dan in de laatste aflevering wist hij het dan zo te bedenken... dat het dan toch uiteindelijk wel klopte. Maar zo hield hij ook de luisteraar uh, enorm in spanning. Hm. Maar het was oorspronkelijk een Engelstalig... Uh, serie, precies, hè? Het, is, het is vertaald. Ja, het is ja, vertaald. heel veel ja. mensen weten dat uh, ja. denk ik niet. Ja. Maar goed, is, is er een heel nieuw stuk dus gemaakt? Ja, Dick van de Heuvel heeft uh, zes jaar geleden al, dus het was eigenlijk, hij was iets voor de, het, het, uh, de, de, de host van Paul Vlaanderen, heeft hij een stuk geschreven. Uh, dat zou destijds worden uitgebracht in theater. Uh, ik zou dat regisseren, maar dat lukte toen niet. Daar was, op dat ja. moment was de tijd niet voor. Dus um, dat is een tijdje op de plank blijven liggen. En omdat ik wat stukken bij het Trillertheater regisseerde... zei ik op een gegeven moment tegen de producent, Lex Paschier... Lex, je moet dit lezen, want volgens mij is het een hartstikke leuk gegeven voor de kleine zaal. En want wat je wel wil, is gewoon dat de mensen bovenop zitten... en gewoon echt in, dat, in dat, dat studiogevoel krijgen. Nou, dat Lex had gelezen. We zijn even teruggegaan naar Dick. Hij zegt, nou, misschien moet het een klein beetje aangepast worden... En toen zijn we aan de slag gegaan. Wat, wat mij als regisseur wel uh, tijdens het repeteren... Uh, buiten dat ze het ontzettend leuk, vinden, uh, leuk vonden om uit te zoeken... hoe, uh, bepaalde, hoe je bepaalde geluiden kreeg. Uh, maar daar kom ik zo nog wel even terug. Uh, dacht ik van ja, als je een hoorspel uh, luistert... dan gaat je eigen verbeelding aan de, aan de gang... En hoe krijg je dat nou in het theater? Dus is, want dan heb je ook een visueel aspect. Ja, dan is het en dan, het een beeld is, dan voor je, ja. is dan je verbeelding weg. Ja. Maar dat schijnt dus heel erg uh, mee te vallen. Mee te vallen. Dus mensen, Wie de, heeft dat de, tegen u gezegd? De <laughs> mensen in de zaal. Dat was heel erg mijn, uh, mijn angst. Dat ik denk, ja, ik hoop niet dat datgene wat zich op toneel afspeelt, dat dat ook. Uh, afhoudt van het, het, het, de verbeelding ja. van het nou, Je kan toch je ogen dicht doen. Je kan je ogen ja. dicht doen. Nou, dat, dat, dat, <laughs> uh, in de eerste terwijl zag ik ook inderdaad uh, mensen die niet sliepen, maar wel hun ogen dicht hadden, om eventjes te testen van uh, te voelen hoe dat, hoe dat is die ervaring. Uh, dus je kan als toeschouwer kan je zowel uh, in het hoorspel gaan in het verhaal van, uh, uh, van Paul Vlaanderen, of datgene meemaken wat tussen de acteurs gebeurt. Maar wat is toneel. dan die tweede laag? Aan de ene kant is het dus dat hoorspel en dan en de tweede laag is, uh, dat is datgene wat zich tussen de acteurs afspeelt. Ja. Ja. Laat maar rijden. Uh, Ruzie, scheiding, te veel drank? Uh... Nou, nou, te veel drank zit er niet in. Oh. Dat hadden we misschien <laughs> nog kunnen doen, Peter. Oh. Nee. <laughs> nee, het is wel uh, dat de, de, de acteur uh, met de actrice wel iets heeft ja. uh, wat uh, op de vloer <laughs> uitgevoerd moet worden. Okay. Uh, en de Kruismacher, dat ja. is een jonge jongen, die uh, gespeeld door Lex Paschier... die zo graag. Uh, um, ja, dat kruisje mag doen, dat hij allemaal dingen heeft verzonnen... die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Zij maakt het voor zichzelf en voor de acteurs... om hen ook te imponeren, maakt hij het heel erg visueel. En wat ook een beetje tot irritatie leidt... bij de acteur die ja. Paul Vlaanderen speelt. Zit, zit ook Sander wel even een vette knipoog zit er dus ook wel in. Een zekere knip ook wel, maar niet zozeer naar het verhaal zelf toe. Want dat verhaal nemen we bloedserieus. En dat is ook leuk, want dan kan je ook gewoon lekker meegaan... in dat, in dat spannende verhaal van Paul Vlaanderen. Ja. Uh, het, het, het lijkt wel alsof je een voorkeur hebt voor een nostalgie. Want de vorige keer dat je hier was ging het over zomerzotheid. Joop ter Heul. Ja. Uh, het is de derde keer. Ja, nou goed. Maar dat is toch wel. Dat is niet toevallig. Nee. Die bekoring. Nou ja, waar ligt hij in? Pieter heeft wat geschiedenisboeken ook verteld. Dat geschiedenis is wat bij ons mensen hoort. Ik denk dat dat ook in het theater. Ja, leidt tot, tot voorstelling. Ik heb met echte mannen heb ik in het verleden ook veel voorstellingen gemaakt... die een geschiedenisonderwerp uh, tot thema hadden. Nero, uh, uh, do, uh, hoe heet het, uh, Hendrik de Achtste. Het is zo lekker om een geschiedenisonderwerp te nemen... omdat je daaraan zoveel op kan hangen. Je kan, uh, je, kan je eigen identiteit bepalen als mens naar de geschiedenis. Uh, dus het heeft ook... Het, het geeft ook een spiegel. Hè? Je, je, je herkent iets in, dat, in wat vroeger gebeurde... wat nog steeds aan de hand is. Uh, je kan er je eigen commentaar op geven vanuit het nu... Na, naar het verleden. En... Uh, uh, ja, en het is lekker nostalgisch. En het is, ja, en het is, ja, plus nog een keer, nog een keer dat, de, dat de taal in die tijd ook, ook prachtig was. Uh, ik vind de taal uit de jaren uh, nou ja, van 50? voor de oorlog uh, voor de zelfs oorlog, ook nog, ja? uh, vind ik veel rijker dan de taal nu is. Ja, want de Joop ter Heul en die zomersoltijd, dat was meer van voor de Tweede ja, Wereldoorlog. Precies. En dit is de, daarna. Dus dit die is. zijn die periodes wel verschillend. Ja. Ja, He, heb je nog contact opgenomen met Marlies Cordia, de koningin zeg maar, van de Nederlandse hoorspeler? Nee, maar wel met Donald de Marcas. Ja, ja. Die, die, die, die speelde alles. Van ja. de 70-jarige Junk tot, uh, ja, ja? Dat was -tot ja. de butlach. Ja, Junk's, en... Junk's had je nog niet. Oh, okay. nee. nou, ja. maar, uh, hij speelde Charlie in Paul Vlaanderen. Uh, 50 jaar geleden. En dat doet hij weer. Dus hij staat, uh, oh, ja. We hebben hem op de ja. band gezet. Uh, en we horen dus Charlie als butler horen we uh, op de achtergrond. Tenminste, op, op de bandrecorder. Want die acteurs die toen speelden, die, die Paul Vlaanderen en Ina, die, die, die leven niet meer. Uh, of wel? Weet ik eigenlijk niet. Nou, in ieder geval Jan van Ees is in 1966 ja. overleden. Die van en, die wel Vlaander, en Eva ja. Jansen is ook overleden in 1996. Ja. Oh, dus, oh ja, maar dus goed. De, de, de, de oorspronkelijke zijn overleden. Maar Donald de Marcasse is nog... Oh, God, still live in kicking. Ja, ja, ja. <laughs> precies. Want ja. die, die speelde in deze sector ook volgens mij alles. Ja, hij behoorde tot de hoorspelkerk. Ja, ja. ja erg leuk. En die, uh, zijn, zijn er nog speciale effecten bedacht voor deze voorstelling? Ja, dat was erg leuk. We, hadden, we, hadden dus, uh, we waren bijvoorbeeld bezig met... hoe, hoe krijg je nou het geluid van een startende auto... En uh, toen, op een gegeven moment hadden we uh, zo'n ouderwetse asbak... Die, die je in moet drukken en dan gaat het zo'n oh, ja, ja, ja ja ja. En als je die een paar keer uh, op en neer doet... Ja. Dan, dan lijkt het heel erg op een startende auto. We, we zaten echt te juichen. Yes, <laughs> we hebben hem nou gevonden, <laughs> we hebben hem <laughs> gevonden. Dus dat was, dat was te gek. Uh, het speelde zich ook op een gegeven moment af op een vliegveld. En dan uh, we hadden we een, een ouderwetse uh, ventilator. En met een, een, een, een lepeltje konden we dat geluid van een overvliegend vliegtuig maken. Ja, dat soort met dingen. een lepeltje, hoe doe je dat dan? Nou, wel met de plastic niet. Doe het, uh, <laughs> doe het uh, dus. Heb jij ventilator voor Oh, me. je moet ventilator. <laughs> ja, en natuurlijk, uh, uh, ja, geluid van de remmen, dat kan je met, je met je... Dat is het enige wat ik kan laten horen. Dat is, uh, maar ja, dat is. Het veel leuk om het visueel te maken. Dit was remmen. Dit Je hebt natuurlijk die klassiekers, hè? Zoals de kokosnoten Met de paarden en zo. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het echt heel leuk is om nieuwe dingen te bedenken. Die dan ook heel simpel zijn. Daar ging ook een groot deel van de repetitietijd in op. En dat is dan visueel ook leuk? Ja. Om Precies. dat te laten zien. Dat ja. is natuurlijk ook een gedeelte van de lol. Absoluut. Ja. Want ja. werden destijds die hoorspelen live gebracht? Ja, of werden het... ze wel opgenomen? Nee, volgens mij werden ze wel opgenomen. Oké. Okay. Ja. Ja. Ze hadden dus ook gewoon een startende auto... in een, in een soort uh, databank van geluiden kunnen ja. hebben dan. ja, dat, ja. Maar ja, dat is dus niet leuk. Maar ja. dat, is, ja. dat is inderdaad... Uh, vol, en, vol, volgens mij wil Pieter Steins... Uh, naderende voetstappen in het derde bedrijf spelen. Als daar <lacht> ruimte is, dan... Uh... Ja. ja, over Bosland. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, het, is, het is zowel voor, voor oude publiek... Waar, waar we speelden van de week in, in Rotterdam... en er waren heel veel uh, oudere mensen... Ja. die zaten in de zaal en al bij het... ta ta ta ta, -ta, -ta, -ta, -ta, -ta, -ta, -ta bij het, ja. het thema van... Paul Vlaanderen ja? was er een soort rilling van, oh ja? van, van, uh, van herkenning en van genot. Van, ah, daar hebben we Paul Vlaanderen weer. Ah, het was gewoon ook weer, was, spannend. Uh, morgen. Ja. Maar morgen is de première, hè? Ja, en Sander de Heer, Henke de Vries en Lex Paschier spelen de ja. rollen. Waar is de première? In Hoofddorp. In Hoofddorp. Daarna in het hele land. U kunt daarvoor terecht op onze Teletextpagina en de site, als u die data wilt weten. Dankjewel, Brun Kuit. Het ging over de voorstelling Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood. Zometeen nog kamerbreed. We zitten erin: Jacques Tigra, Clemens Cornelie en Wim van der Donk. Ik ben in principe een voorstander van islamitisch onderwijs... maar op de manier waarop het er op het ICA aan toe gaat... ben ik alles wel van voorstander van. Het ISA, het Islamitisch College Amsterdam... moet deze zomer na tien jaar sluiten. De school moest zo islamitisch mogelijk worden volgens hun, En als dat uh, ten koste ging van kwaliteit of diversiteit of wat dan ook... dan moest dat blijkbaar maken. Opkomst en ondergang van het Islamitisch College Amsterdam. Die droom die wij dan sinds negentiger jaren hadden in Nederland die is helemaal weg Argos, straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Nu in de boekhandel. Compassie, het nieuwe boek van de wereldberoemde schrijfster Karen Armstrong. Compassie geeft praktische richtlijnen voor meer medemenselijkheid. Gebaseerd op de guldenregel, wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Compassie van Karen Armstrong, een wijsboek van een bijzondere vrouw. Nu in de boekhandel. Romantiek en passie in à la Rus. Het nieuwe programma van het Nationale Ballet. Een eerbetoon aan de Russische componisten Tchaikovsky, Prokofiev en Stravinsky. Vanaf 8 februari in het Muziektheater Amsterdam. Eef, alweer een nieuwe baan Ja, ik wilde wel weer eens iets anders. <laughs> Volgens mij zei je dat vorig jaar ook. Ach, ik hou gewoon van de afwisseling. Zeg, weet je eigenlijk nog wel...